Of een kan met het internationaal. De ministers Brekelmans van Defensie en Veldkamp van Buitenlandse Zaken... hebben in Oekraïne een ontmoeting gehad met president Zelensky en hun ambtsgenoten. Ze hebben Zelensky verzekerd dat de nieuwe Nederlandse regering Oekraïne blijft steunen. De levering van F-16 gaat dan ook onverminderd door. Ook is Zelensky gezegd dat Nederland een voortrekkersrol wil blijven spelen... als het gaat om internationale steun voor Oekraïne. Dat wil het kabinet komende weken ook laten zien op de NAVO-top in Washington. Brekelmans en Veldkamp spraken Zelensky vandaag in havenstad Odessa. Over een uur sluiten de stembureaus in Frankrijk. Zo'n 50 miljoen Fransen kunnen vandaag een nieuw parlement kiezen. Zodra de stemlokalen dicht gaan, wordt een exit poll bekendgemaakt. Naar verwachting wordt de radicaalrechtse partij Rassemblement National van Marine Le Pen de grootste. Maar blijft een absolute meerderheid buiten bereik. Vorige week was de eerste ronde van de parlementsverkiezingen. Toen was de opkomst 60%. En dat percentage werd vandaag om 5 uur al gehaald. De opkomst is sinds 1981 niet zo hoog geweest. De negende etappe in de Tour de France is gewonnen door Anthony Turgis. Hij was na een veldslag in de heuvels rond Troyes sneller dan Tom Pitcock en Derek Gee. In deze gevreesde etappe van bijna 200 kilometer met start en finish in Troyes moesten de renners over 14 greffels stroken. Pogacar, Evenepoel, Fingergaard en Roglic konden op de finish opgelucht ademhalen. Toen bleek dat ze ten opzichte van elkaar geen tijd hadden verloren. De verschillen in de top bleven gelijk. Lewis Hamilton heeft de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië gewonnen. Max Verstappen werd tweede en Lando Norris derde. George Russell, die op pole position begon in zijn Mercedes, viel uit door motorproblemen. Verstappen kwam aan het eind van de race nog dichtbij, maar hij kon de Brit niet meer achterhalen. Wel houdt Verstappen de leiding in het klassement. Het weer aan de kust is de graad of 18 in het binnenland 20. Vanavond en vannacht valt nog een enkele bui, maar daarna klaart het op. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog en schijnt ook de zon geregeld. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg te melden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. <totstuk>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 Zin in Zandvoort Is zin in ZFM ZFM. Met nu De Watertoren GLAD is what I want for me GLAD Good love and devotion GLAD Sing along with me Good love and devotion Good love and devotion g l, -L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 want surrender my soul. Specialize in danger, I'm from Niagara Falls, and now I sit here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 6.9 ZFM. ZFM. ZFM. ZFM We spotted the ocean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 Ben jij niet veel meer waard? Om de lippen stift op zijn kaart. Oh, oh. I Seems to me, girl, you know, I've done all I can. You see, I beg, stole, and I bought run. Yeah. I'm a beat.